Uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw is Haiti getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,2 en vond plaats op zo'n 150 kilometer van de hoofdstad. Op foto's die rondgaan op social media is te zien dat huizen en gebouwen zijn ingestort. Op dit moment zijn er meerdere doden gemeld, maar gevreesd wordt dat het aantal omgekomen mensen rap zal oplopen. In 2010 werd Haiti ook getroffen door een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,0. Toen kwamen er meer dan 200.000 mensen om. In Turkije is een vliegtuig met acht mensen aan boord neergestort. Aan boord zaten vijf Russische militairen en drie Turken. Alle acht zijn ze omgekomen. Het vliegtuig werd gebruikt bij de bestrijding van de bosbranden in het zuiden van Turkije. Waardoor het misging is niet bekend. Een hond die een paar weken geleden spoorloos verdween van een strand in Katwijk is teruggevonden in Duitsland. Zijn baasjes begonnen vlak na de verdwijning een flyeractie, waardoor getuigen zich met informatie hebben gemeld. Volgens Omroep West is het niet bekend of er iemand is opgepakt. De hond is gezond en is inmiddels weer terug bij zijn eigenaar. En over drie kwartier gaat de Vuelta van start. Grote favoriet voor de eindzegen is Roglic van de Jumbo-Visma-ploeg. En er is ook een Nederlandse renner die hoge ogen kan gooien in de ronde van Spanje. Dat zegt verslaggever Gio Lippens. Dan denk ik toch aan Wout Pols, vorig jaar nog knap zesde in de Vuelta. Dus ook die zal zeker gaan kijken of hij nog een behoorlijk klassement kan rijden. zal ook zeker voor een etappe gaan, want dat wil hij toch heel graag nog op zijn palmarès bijschrijven. De eerste etappe is een tijdrit. Die begint zometeen om kwart voor zes. Het weer. Op veel plekken is het zonnig geweest vandaag. In het noorden is de wolken wel iets langer blijven hangen. Het is tussen de 20 en 25 graden en morgen wordt het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de afsluitdijk staat het nog steeds behoorlijk vast. Op de A7 vanuit Den Oever naar Kornwerder-Zand nog een half uur verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet, dat kan niet, dat kan niet. Dime qué que el tiempo se nos va Ya no lo pienses más, vivamos el momento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 verdwenen, niemand die ons nog kon entertainen. Geen mens die wist waarom, maar niemand die vergat. De allerleukste muzikant van onze stad. we zijn publiek en wil zo passie met je delen Zeggen wil, maar ik vind ze niet, maar ik vind ze niet. Het is toch niet zo moeilijk, het zijn er niet zoveel. Ik zing dit lieve met dit liefdeslied, met de woorden van Amore en het ritme van mijn hart. Zo wil ik jou te raken met elke liefdespijl die ik in jou had gezien.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 Hey! De zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Er is, er is, Dit is vierde Leef en laat leven, Ja. In een spaces slaap mijn space. En shader die is heet. Zo is je bomb je beestje. Ja, zat je bij welkom op mijn feestje. Fleestje. Zij me in het ergens zien. Weet je wat ik me niet heb.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 Tellen. Ze zeggen telkens weer Dat het wel wens, maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer Bye.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 Het is te laat. Ik hey, jou niet dan hart. Laat mij nu mee.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 Me weet, alleen maar zegt dat het me spijt. De laatste tijd gebeurt dat vaak, maar alhoewel ze zo. Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde. De